Sleemme Fem De Sleemme Fem Bekende Nederlanders, onbekende Nederlanders. We nemen ze allemaal in de zeik en dat elke dag om tien over half acht in warming-up. Vandaag. Een supermarktmedewerker, ergens in Brabant. Die hem spot, die beroemde supermarktmanager. Handigers met korting. Oh, oh, oh. Handigers met korting. Je kent hem wel, hè? Uit die appie reclames, Harry Piekema is zijn naam. En uh, ik vraag me altijd af, als ik die man zie, kan hij nog wel ander werk doen? Het is gewoon een acteur natuurlijk, maar hij kan niet meer over straat, hij kan niet meer in een andere serie spelen, want dan nemen we niet meer serieus. En hij kan vooral geen boodschappen doen in een andere supermarkt. Maar wat nou als dat wel gebeurt? Dat testen we even in de FOVA. Kort te bellen met de appie. Goedemiddag, oud Media Relaties, ze spreekt met Laura. Ja, uh, hallo, goedemiddag, met Gadehuis, hallo. Hallo. Uh, C, -du C. Duizend Deurne, ik uh, wilde eigenlijk iets doorgeven. Uh, vertel. Ja, uh, ik praat een beetje zacht, ik zie hem hier nu de man uit uw reclame, de Harry Piekema's geloof ik, is de artiestename. Ja. Weet u dat? Ja. Die loopt hier dus in de C. Duizend in Deurne. No. <lacht> nou, lekker is dat. <lacht> ja, dus ik weet niet, ik denk dat u de man vorstelijk betaalt voor de reclamecampagnes. Ja. <lacht> en die loopt hier dus met een mandje. Ik heb ook even gekeken. Er zitten drie Chiquita-bananen, twee pakken stroopwafels, eigen merk. Dat is nog erger, C1000 eigen merk. Oké. Okay. En twee pakken vaniljevlaar in. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik, uh, ik denk niet dat wij hem kunnen tegenhouden waar hij zijn boodschappen doet, maar ik ga het in ieder geval wel even doorgeven. Misschien kunt u er wat mee, ja. Ja, nee, hartstikke uh, bedankt ik voor denk, het belletje. Ik doe mijn burgerplicht. Ja, <laughs> hartstikke goed. Nou, ja. dank u wel. Ja, graag en, gedaan. Uh, nou ja, een fijne werkdag. C. Duizend deurne, is het. Ik ga het doorgeven. Dank u wel. wel vriendelijk. Vriend. Dag. Dag. Dag. Slamm phone fuck.